6 uur, Rachid Finch met het nos journaal De regeringsleiders van de 17 eurolanden zijn het vannacht eens geworden over een gemeenschappelijk toezicht op de banken. In ruil voor dat toezicht kunnen banken direct steun krijgen uit het crisisfonds ESM. Dat maakte de president Van Rompuy bekend na crisisoverleg. Verder kunnen noodfondsen staatsobligaties opkopen, zodat de rente voor Italië en Spanje kan dalen. Van Rompuy zei verder dat de 27 EU-landen het eens zijn over zijn plan... voor strengere begrotingsregels en nauwere politieke samenwerking. Het Canadese bedrijf Research Motion, de fabrikant van de BlackBerry... gaat 5000 werknemers ontslaan, zo'n 30 van het personeelsbestand. Aanleiding zijn de slechte cijfers van het afgelopen kwartaal. Research Motion leed een nettoverlies van 518 miljoen dollar... terwijl het in hetzelfde kwartaal vorig jaar nog 695 miljoen dollar winst maakte.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 Vrijdag 29 juni, goedemorgen. In Brussel zijn ze net klaar met praten. Nou ja, voorlopig dan, want de Eurotop gaat vandaag verder. Maar de eerste resultaten zijn geboekt. De economie wordt gestimuleerd en er komt bankentoezicht. De details hoort u zo van tijdens Sade in Brussel. Worden ook de eerste reacties uit Brussel en Den Haag. En ik praat over de ontwikkelingen met hoogleraar Economie Ivo Arnold. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft trouwens onderzocht hoe wij met de crisis omgaan. Straks de resultaten van dat onderzoek. Want Amerikaanse president Obama boekte gisteren een belangrijke overwinning... met zijn wet op zorg en zorgverzekering. Wessel de Jong verzamelde de reacties in Washington. Maar of het succes van Obamacare ook succes betekent bij de presidentsverkiezingen... dat vraag ik Amerika-kenner Willem Post. Italië won gisteren van Duitsland, en staat in de finale van het EK dus. We beschouwen de wedstrijd na. U hoort verdrietige Duitsers. En we kijken vooruit naar die finale Italië-Spanje. Nadal uitgeschakeld op Wimbledon en Arangsta-Rus moet vandaag weer spelen. De Partij van de Arbeid ruziet intern over de verkoop van alcohol aan jongeren. En van Rijkswaterstaat hoe het, hoe het staat met dat trillende gebouw in Utrecht. In dit Radio 1 Journaal tot 10 uur. U kunt ons volgen op internet via nos.nl of radio1.nl. Goedemorgen. De eerste dag van de EU-top in Brussel zit erop. De regeringsleiders van de eurolanden verlieten pas om kwart over vier vanochtend te vergaderen. Ze willen het eens over een gemeenschappelijk toezicht op de banken. En in ruil voor dat toezicht kunnen banken dan direct steun krijgen uit het crisisfonds ESM. Dat zei president Van Rompuy van de Europese Raad na het crisisoverleg. When an effectief single supervisory mechanism is established... ...involving the ECB, voor banks in de euro-area, de ESM... Could volgens een regular beslissing have de mogelijkheid om de the, the direct te Van Rompuy zei ook nog dat de regeringsleiders van de 27 EU-landen het voor de lange termijn eens zijn over strengere begrotingsregels en over de vorming van een politieke unie. De agente die in Rotterdam een dronken arrestant in zijn kruis schopte, krijgt een bloemetje van de gemeenteraad. Ook haar collega kan rekenen op bloemen. Het CDA stelde dat voor tijdens een spoeddebat over het incident... zegt Wibbo Tempel, CDA-fractievoorzitter in Rotterdam. En toen wilden wij in het debat uh, haar een compliment maken... zeggen van nou, ondanks alle kritiek staat de politie klaar... om onze veiligheid te beschermen. En toen ter plekke bedacht ik eigenlijk van... Uh, laten we het een bloemetje aanbieden. Ik zei even, dat zal onze fractie doen... En uh, toen nam tot mijn grote genoegen, nam eerst burgemeester Abo en daarna de Rotterdamse gemeenteraad dat idee over. Volgens het CDA zijn de twee agenten in de media veroordeeld zonder dat de feiten bekend waren. GroenLinks stelde voor ook de letse arrestant een bloemetje te geven. Maar daar was geen meerderheid voor, zegt Tempel. Die man die heeft gewoon, uh, die heeft zich niet goed gedragen, daar is hij op aangesproken. En vervolgens ging dat niet goed. Nou, moet, die man moet je geen bloemetje geven. Want de politie die treedt alleen maar op als er mensen vervelend zijn. En als dat niet zo is. Dan is er ook een klachtenprocedure en dan worden ze tot orde geroepen. Na het schopincident had de agenten zich ziek gemeld. Burgemeester Abu Talib zei tijdens het debat... dat die agenten maandag weer aan het werk gaan. Met de hulp van buitenlandse specialisten... moet de ontvoeringszaak van Natasja Kampusch opnieuw worden onderzocht... zegt een parlementaire commissie in Oostenrijk. Er zijn fouten gemaakt, volgens de commissie. Maar het mag nooit meer gebeuren dat er geen goede controle wordt gedaan... en dat er niet wordt geëvalueerd. Het kan immer wieder passeren. Dass de Beamten, die met Erklärungen des großen Kriminalfalls betraut sind, in ihrer Aufgabe niet gewachsen zijn. Maar eines darf in solchen Situationen niemals passieren: dat de Kontrolle niet funktioniert en dat es keine Evaluierung gibt. Natascha Kampusch werd op 10-jarige Leeftijd in 1998 door Wolfgang Prikopil ontvoerd. In 2006 ontsnapte ze, na acht jaar dus. En volgens de commissie zijn er nog steeds twijfels of Pricopiel alleen heeft gehandeld. Bij de evaluatie moet de hulp worden ingeroepen van bijvoorbeeld de FBI. Zo'n 10.000 studenten protesteerden gisteren in Chili tegen het onderwijssysteem. Ze vinden het openbaar onderwijs van slechte kwaliteit. Het zijn wel privéuniversiteiten, maar die zijn erg duur. Veel Chileense studenten hebben dan ook een grote studieschuld... en dat moet veranderen, zegt deze student. En dat is dat de studenten niet naar de kast gaan. Dat de jongeren in general niet weten dat ze hun hoger zijn. mientras ze een beetje abuseren van ons educatief systeem. Ze zijn niet van plan hun protest snel op te geven. De regering is de betogers al tegemoet gekomen met enkele hervormingen. Maar dat gaat de studenten nog niet ver genoeg. Het regent al weken in Groot-Brittannië en dat leidt tot overstromingen en overlast. Huizen en wegen zijn ondergelopen en spoorlijnen tussen Engeland en Schotland moesten worden gesloten vanwege aardverschuivingen. Een 60-jarige man kwam om het leven toen hij door het water werd gegrepen, zegt een buurman. Waarschijnlijk heeft hij een kortere route naar huis willen nemen en is hij daarbij in het water terechtgekomen. He was my old math teacher, helped me on many occasions. I believe obviously is part is car down by my farm buildings and tried to take the short cut to get home. De regen dreigt ook nu consequenties te krijgen voor de Olympische Spelen. Het regende gisteren zo hard dat de Olympische fakkel dreigde te doven. De atleten die met de fakkel door Groot-Brittannië lopen, zijn met de fakkel gaan schuilen grote kantoortoren van Rijkswaterstaat naast de A12 bij Utrecht blijft vandaag nog dicht. Gistermiddag werd het gebouw ontruimd nadat medewerkers trillingen voelden. In het gebouw werken zo'n 1500 mensen. Medewerkers van Rijkswaterstaat moeten vandaag ergens anders kantoor houden, zegt een woordvoerder. De medewerkers zijn gisteravond allemaal geïnformeerd dat het gebouw ook vandaag gesloten is. We hebben hen gevraagd in die mogelijk thuis te werken of zo mogelijk op een andere Rijkswaterstaatlocatie. Daarnaast hebben we hen gevraagd om ook hun contacten, zeg maar waar ze bijvoorbeeld afspraken mee hadden in het kantoorgebouw, te informeren dat het gebouw gesloten is. Het gebouw aan de A12 blijft in ieder geval dicht totdat de oorzaak van het trillen is gevonden. De Nationale Ombudsman komt vandaag met een rapport over de schuldhulpverlening... na klachten over de gemeentelijke schuldhulpverlening. Twee belangrijke zaken komen in het rapport naar voren. Volgens Ombudsman Brenning Meijer moet er eerst goed nagedacht worden... over de aanpak per cliënt. Die ene persoon met schulden is de andere niet. Iemand heeft bijvoorbeeld probleem in verband met een huis en een hoge hypotheek. Een ander uh, die heeft zijn baan verloren... En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 Het aantal mensen met schulden loopt door de crisis flink op. En dat is ook de reden dat de ombudsman nu met dat rapport komt. Vanaf volgende maand zijn gemeenten verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening. Beleggers maakten zich gisteren op Wall Street zorgen over de situatie in Europa... en waren negatief over de zorgwet van Obama. Gevolg? verliezen op de beurzen. Aan het eind van de dag trokken ze wel wat bij... waardoor de Dow Jones-index maar twee tiende lager sloot en de Nasdaq negentiende procent. Beurzen in Japan zijn natuurlijk open, wordt druk gehandeld. De Nikkei staat daar op een licht verlies. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Het is tien over zes. De zonen van Ringo Starr hebben geen zin in een Beatles for Kids. James McCartney had daar stiekem op gehoopt. En ook John Lennon's zoon, Sean, en Danny Harrison, de zoon van George... zouden wel openstaan voor een juniorversie van de ooit zo populaire band. Zack en Jason Starkey zien echter niks in het project. Allebei mijn zoons hebben me verteld dat ze geen band willen vormen... met de andere Beatles zonen, zegt vader Ringo tegen het entertain, de entertainment site WEN.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 Niet omdat de mensen genoeg hebben van de Taliban of nou eens eindelijk een fatsoenlijke democratie willen. Nee, omdat ze gek worden van de constante stroomuitval. Door een acute stroomcrisis heeft zelfs de hoofdstad, Islamabad, dagelijks urenlang geen stroom. Correspondent Lucas Waagmeester ging langs bij een marmerslijperij waar de productie helemaal stil ligt. Uh, mijn naam is Intiaz Ali en mijn company name is uh, Swat Marble Factory. Dus so, you je me vertellen is dit for klaar is no, no, no, this Nee, dit is niet klaar. Dit is only uh, raw, material. This is raw material? We lopen tussen de marmeren platen, van groot tot klein. Van diep zwart donker, diep zwart tot glanzend wit. Allemaal marmer uit de zwart. Als je van deze steen houdt, moet je horen, pas, dikke blokken marmer. Maar ja, er staan ook allemaal machines om te snijden, eh, om mooie randjes eraan te veilen. Maar het ligt allemaal stil. Het ligt allemaal stil.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 Yeah, it's okay right now, but we got uh, one hour for light. And just after one hour we got three hours for low shedding. Mohamed Jamshid from Lahore Restaurant. We have now even stream, but after one hour it's already finished. For the next three hours. Yeah, so you can't run a restaurant, of course.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 Maar dit this, this managementissue is niet alleen restriktigd met de voedselsector... ...maar ook in de regering als geheel. Mijn naam is Masoudjan en onze marktnaam is Islamwad Keshinkeri. De supermarkt van Masoudjan, de kassa, draait hier op een generator...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 Mensen met schulden moeten respectvoller worden behandeld. Dat vindt de Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer. Hij zegt dat in een rapport dat hij opstelde... naar aanleiding van klachten over de gemeentelijke schuldhulpverlening. Vandaag verschijnt dat rapport. Roel Pauw zag het alvast in. Brenninkmeijer ziet twee rode draden in de klachten over schuldhulpverlening. De eerste is het gebrek aan maatwerk. Die ene persoon met schulden is de andere niet. Iemand heeft bijvoorbeeld probleem in verband met een huis...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 Nederland is buitengewoon goed vertegenwoordigd in de Tour de France die morgen begint. 18 Nederlanders maar liefst zullen starten. Gisteravond kwamen ze in vogelvlucht voorbij bij de ploegenpresentatie. Steven de was daarbij. In Luik, op het Place Saint-Lambert, daar waar een half jaar geleden nog zes mensen omkwamen bij een aanslag, daar worden ze gepresenteerd. Professional schreeuwer Daniel Manjas, de vaste touromroeper, haalt in totaal 192 man op het podium. 18 daarvan zijn Nederlander. Sinds 1991 waren dat er niet meer zoveel. We gaan er in vogelvlucht even langs. 15 Nederlanders zijn verdeeld over de drie Nederlandse ploegen. Drie rijden in buitenlandse dienst. Bij Rabobank zes Nederlanders. Robert Gezink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 Ik denk dat wij daarvoor ja, gewoon uh, ja, voor zo goed mogelijk klassement gaan. En dan is er ook nog een joker, Steven Kruiswijk. Hij werd vorig jaar 8 in de Giro d'Italia en debuteert dit jaar in de Tour. We willen als ploeg gewoon uh, willen we zien, uh, en ik zelf ook, hoe ver ik kan komen in de Tour. En, uh, ja, dan is het ook wel prettig dat ik uh, twee van die jongens voor me heb. En, uh, daar ook een beetje achter uh, vrij kan, uh, kan fietsen. Verder heeft Rabobank de Nederlanders Maarten Tjalingi, Bram Tankink en Lauren Stendam. De kanselei heeft andere doelen. De ploeg kijkt eigenlijk alleen met een schuin oog naar het klassement. De kanselij aast vooral op de trui en op een dagzegen in de bergen. De ploeg heeft vijf Nederlanders. Wout Poels is er één van. Hij viel vorig jaar nog ziek uit en wil dat dit jaar recht zetten. En ja, ik probeer natuurlijk uh, voor een rit overwinning te gaan. Dat is natuurlijk heel lastig, maar uh, ja, daar zou natuurlijk helemaal geslaagd zijn. En uh, ja, ik wil in de bergen gewoon met de beste mee uh, naar boven. En, uh... Dat gaan we het zien. En ook... Juist Johnny Hogeland beklom het podium in Luik. De man van de Courage tegen wil en dank de man van het prikkeldraadincident. En er is Ligo Westra. Hij won eerder dit jaar al een rit in Parijs-Nice. En nu maar hopen dat hij de komende weken net zo goed is. Als de conditie echt, echt goed is zoals in Parijs-Nice... Ja, dan, dan, ja, dan ga ik proberen om een kaartje aan te haken... En... Ja, is het iets minder dan, uh, dan ga ik gewoon voor, uh, voor proberen om een keer in een goede ontsnapping uh, mee te doen voor dit. En dan hebben we het nog niet eens gehad over Rob Ruig en sprinter Kenny van Hummel. Ook allebei van vakantelei. De derde Nederlandse wielerploeg is Argos en daar staat alles de komende weken in het teken van de Massa-sprint. De Duitse Marcel Kietel is de leukste thuis en rijdt het podium in Luik met de stadsfiets omhoog. Althans, hij probeert het. Het is nog knap lastig. Hij zal het de komende weken in de sprint moeten gaan afmaken. Maar het treintje dat hem afzet is dan weer compleet Nederlands. Albert Timmer, Roy Curvers. We hebben wel gewoon in, in ons achterhoofd, uh, de sprint is het hoofddoel. Dus uh, in eerste instantie zal dat, uh, zal dat het allerbelangrijkste zijn. En dan kijk je gaandeweg, wel, uh, gaandeweg de tour wel waar de mogelijkheden liggen voor ieder individu. En verder ook Koen de Kort en Tom Velers. Wij zullen vooral uh, de, uh, ja, de kopgroep in controle houden en, uh, en de lead-out uh, lead doen. En vooral van de vlakke ritten een, uh, een sprint maken om, uh, ja, om die ritzegen te behalen. Voor wie heeft meegeteld? De teller staat al 15. Verdeeld dus over de drie Nederlandse ploegen. En zij rijden elkaar niet in de wielen. Het lijkt wel afgesproken werk. Zeer grofweg gezegd rijdt Rabobank voor het klassement. vakantielei voor de bolletjestrui en een dagzegen in de bergen. En Argos voor een sprintzegen. Dat is prima verdeeld. Nou, ik vind dat... Uh... Ja, zo, zoals het lijkt zitten we elkaar niet in de weg. Zij Argos-ploegleider Rudy Kemna nog voordat hij de stadsfiets van Kittel terug naar het hotel moest rijden. Met Pieter Wening en Sebastian Langeveld van Orica Green Edge je bij. En Carsten Kroon van Saxo starten zaterdag dus 18 Nederlanders in de Tour de France. Dat zijn er vier meer dan België. Die zou het een eerste succesje kunnen noemen. De ploegenpresentatie. Gisteravond, Steven Dalebout was daarbij. De Tour begint dus morgen in Luik met de proloog. Uitgebreid verslag de komende weken in de Radio 1 Sportsoma. Italië heeft de finale bereikt van het EK. In Warschau werd Duitsland met 2-1 verslagen. Mario Balotelli scoorde beide Italiaanse treffers. In blessuretijd scoorde Mesut Özil nog tegen uit een strafschop. Finale van het Europees kampioenschap gaat zondag dus tussen Spanje en Italië. Voor Duitsland zijn de druiven zuur. Toch blijft bondscoach Joachim Löw trots op zijn ploeg.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 ook wie ze in de tweede helft had, gewoon nog maar versucht. hier dit resultaat uh, om te dringen. Ja, Leufprijs, zijn jonge ploeg voor de inzet. En het feit dat ze de wedstrijd nog hebben gekanteld in de tweede helft. mocht niet baten. Trouwens ook voor de ontwikkeling die het team heeft doorgemaakt. en vooral voor de inzet die toonde tegen de Italianen. Tennistoernooi van Wimbledon zorgde de Tsjech Lucas Rozol voor een sensatie. Door Rafael Nadal uit het toernooi te slaan. De Spaanse nummer 2 van de wereld was niet opgewassen tegen de nummer 100. Drie matchpoints. Ja, match. Retouch de team. Deze grote championships hebben produced Huge, huge upsets. In is in Nadal er dus uit op Wimbledon. En ook voor Kiki Bertens was de tweede ronde eveneens het eindstation. Ze verloor in twee sets van Jaroslava Svedova uit Kazachstan. Het was een kansloze nederlaag.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 In het vrouwentoernooi bereikte de titelverdediger Petra Kvitova wel de volgende ronde. En ook de nummer 1 van de wereld, Maria Sharapova, is door. Franse atleet Christophe Lemaitre heeft de Europese titel op de 100 meter gepakt. Bij de vrouwen pakte Yvette Lalova uit Bulgarije het goud. Robert Lathouwers heeft zich bij het EK in Helsinki overtuigend geplaatst... voor de finale van de 800 meter. Atleet liet ook al een sterke indruk achter in de series. Maar dat vond hij niet te vergelijken met de race van gisteren. Dit, dit was een zware opgave. Hier eerst of tweede worden. Nou, dat ging supergoed eigenlijk. En morgen, we doen aan dit toernooi doen er negen jongens mee van 1,44. En of jij nou 1,44-99 loopt, of net zoals ik 1,44-61. Die drie 10 of vier dat maakt geen zak uit als je in een toernooi race loopt. Dus dan kunnen er negen winnen. Nou, toevallig lopen we met z'n achter, dus kunnen er acht winnen. Lathouwers, loopt die finale vanavond. Radio 1. Het NOS-journaal. 7, hier is Jan van der Putten. Goedemorgen, de regeringsleiders van de 17 eurolanden zijn het eens geworden over een gemeenschappelijk toezicht op de banken. In ruil daarvoor kunnen banken direct steun krijgen uit het crisisfonds ESM. Noodfondsen kunnen bovendien staatsobligaties opkopen, zodat de rente voor Italië en Spanje kan dalen. En verder zijn de EU-landen het eens geworden over strengere begrotingsregels en nauwere politieke samenwerking. Het Openbaar Ministerie wil bij criminaliteit vaker gebruik maken van supersnelrecht. Verdachten van bijvoorbeeld fietsendiefstal, verkeersovertredingen en vandalisme zouden veel vaker op die manier gestraft moeten worden, zegt de hoogste baas van het OM, Herman Bolhaar, vandaag in de Telegraaf. En om sneller te kunnen werken wil Bolhaar officieren van justitie op grote politiebureaus stationeren. Het Canadese bedrijf Rim Research in Motion, fabrikant van de BlackBerry... gaat 5000 werknemers ontslaan. Aanleiding zijn de slechte cijfers van het afgelopen kwartaal. Het bedrijf leed een netto verlies van 518 miljoen dollar. En de Rotterdamse agenten die een dronken arrestant in zijn kruis schopte... krijgt een bloemetje van de gemeenteraad. Dat is besloten in een spoeddebat. De agenten en haar collega krijgen de bloemen... omdat ze volgens het CDA veroordeeld zijn in de publieke opinie en de media... zonder dat de feiten bekend waren. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag zijn er wolken, velden, maar ook zonnige perioden. De ochtend verloopt droog, maar vanmiddag maakt het zuiden en oosten van het land kans op een bui. Er staat een matige en aan de kust vrij krachtige wind uit het zuidwesten. In het westen stijgt de temperatuur naar 20 graden... en in het oosten van het land kan het met wat zon plaatselijk 26 graden worden. Vanavond neemt de kans op neerslag snel af. Vanuit het westen breekt op steeds meer plaatsen de bewolking... en sluit de dag zonnig af. Morgen zaterdag is het wisselend bewolkt. De kans op een bui is klein en de temperatuur stijgt naar gemiddeld 22 graden. Ook de dagen daarna laten zon zich regelmatig zien... Zondag en maandag is het iets frisser met in het westen 18 of 19 graden. In de loop van de week stijgt de temperatuur licht naar 20 graden aan de kust... tot 25 graden in het oosten van het land. Hans, pak jij de pallet links voor? John, jij komt naast me staan en Bert, jij pakt hem rechts voor. Oké, okay, en nou tillen. Pas uh, uh, op voor je rug. Welke kant gaan we eigenlijk op? Rechtdoor, lopen we zo de 4. Er is een groot tekort aan goede chauffeurs. Daarom leidt Tempotien samen met de Transportacademie gemotiveerde jongeren op tot gekwalificeerde chauffeurs voor uw organisatie. Kijk voor meer slimme ideeën op Tempotien.nl. Alles draait om veerkracht. Blijf bezig, Tempo -team. Lease Leasemaatschappij Dutch Lease biedt u de allernieuwste automodellen van 1972, zoals de nieuwe Volkswagen Kever met een top van maar liefst 100 km per uur.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 Dat u dat ooit kunnen denken? 2-0 achter bij rust. Ja, die man scheisse voetbal speelt. Dat is eigenlijk uh, ziemlich einfach. <laughs> ja, ze spelen gewoon verschrikkelijk voetbal. Uh... Ze willen het te mooi doen. Ja, ja, ik kent die Italianen, die zijn heel effectief. Twee chancen, twee toren. En je ziet, de Italianen hebben maar twee kansen nodig... en maken twee doelpunten. Wij hebben veel meer kansen nodig. Um, zit het er nog in, in de tweede helft? Ja, ik geloof dat als Nederland in de eerste 10 minuten... der tweede helft een snelle toren schiet, dan is dat spiel eigenlijk weer af. Ja, ze moeten snel een doelpunt maken, snel de aansluitingstreffer maken... dan is het nog mogelijk.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 Ik loop even naar twee heren toe die staan na te praten. Uh, ja, waar lag het aan? Die zijn gewoon in de te gaan, meestal. En nu staan ze maar hinten. Het was Duitsland nog niet overkomen dat ze achterkwamen, dit toernooi. En wat je dan toch ziet, is dat ze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 En dat kostte ze uiteindelijk de kop. En heute was er so een blokkade drin, na een frühen gegentor. Sehr schade. Ik sta nu op een bijna lege fanzone. Tussen de lege bierblikken, tussen kapotgetrapte kranten. Ik ben bijna nog de enige. En op de achtergrond klinken de analytici op de Duitse televisie. die vertellen waar het fout ging. Duitsland ligt eruit. En analyseren van die wedstrijd. doen we na half acht met Tom van Hek. en uitgebreid na half negen in het EK-journaal. Meer dan 200.000 ervaren ambachtslieden gaan de komende jaren met pensioen. Maar nieuwe houtbewerkers, timmerlieden en loodgieters staan niet in de rij. Een catastrofaal tekort dreigt, zegt het hoofdbedrijfschap ambachten. Het bedrijfschap verwijt de politiek desinteresse. In de verkiezingsprogramma's wordt amper een alinea aan dit probleem gewijd. Maar als je goed zoekt, zijn ze er nog wel, jongeren die met de handen willen werken. Verslaggever Jeroen Schutteijzer op bezoek bij de hout- en meubelvakschool in Amsterdam. Dit is de afdeling Piano's. Zo, Dustin. Jij hebt les gehad, hè, volgens mij? Ik heb nu ongeveer uh, zo'n tien jaar pianoles. Maar je wilt pianostemmer worden? Ja, pianostemmer slash technicus. Wat trekt jou zo aan in een piano? Nou, alles eigenlijk. Uh, uh, elke piano heeft een eigen karakter... Uh, in de techniek er valt er gewoon heel veel te doen eigenlijk. Kan er veel aan stuk? Ja. Dat staat weer goed voor je, hè? Er zijn veel onderdelen van hout gemaakt. En hout, dat werkt natuurlijk. Dat, dat blijft altijd werken. En het hout scheurt, uh, krimpt, zet uit. En daarom valt er altijd een heleboel af te regelen en te repareren in een piano. Sarita, van wie heb je die liefde gekregen voor dit instrument? Dan van mijn ouders. We hebben eigenlijk altijd al uh, piano uh, thuis gehad. Ze dus kwam ook op piano stemmen bij ons thuis. En ik vond het altijd ook wel leuk om, uh, ja, wanneer die piano stemmen was, keek ik mee naar wat hij aan het doen was. Toen dacht je van, goh. Ja, het lijkt me interessant om dat zelf ook te gaan doen. Ben je niet bang dat je over een half jaar denkt van, Joh, ik heb toch het verkeerde gekozen? Nee, zeker niet. Anders had ik het al langer gemerkt. <laughs> Dat doe je dus heel veel, Pieter Saar. Ja, klopt. Met de hand en met de machine. Want wat voor opleiding volg jij hier? Ja, houten jachtbouw. Je zit hier al een paar jaar. Ja. En je hebt een jacht gemaakt? Ja, een uh, Friese schouw die uh, hier ligt. Ik kom mijn hele leven al in Friesland. En daar heb ik eigenlijk, ben ik opgegroeid met het zeilen... met uh, klassieke uh, Friese rond- en platbouwjachten. Dat is een soort passie die je ervoor hebt. Je krijgt er gevoel mee, je wil eraan werken. En dan op een gegeven moment... Toen kwam ik bij het HMC. Dat is de enige school in Nederland... die dit echt aanbiedt op dit gebied, houten, houten jachtbouw. En jij denkt hiermee je brood te kunnen verdienen straks? Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Dat klopt. Ik, als ik klaar ben met school, dan um, ga ik uh, naar Friesland toe verhuizen. Daar ga ik uh, mijn eigen jachtwerfje beginnen. Doe maar, je hebt grote plannen. Ja, ik heb er ook erg veel zin in. Ondanks de recessie zijn er ook mensen die hebben toch meestal wat geld te besteden. Ik denk dat daar gewoon de komende jaren nog prima werk in blijft. En ik heb ook gemerkt dat de houten jachtbouw ook weer terugkomt. Dat er minder polyesterboten worden gebouwd en weer meer houten schepen. Dat je dat leuk vindt, hè? zagen en schuren. Ja. Dat zijn niet bepaald mijn hobby's. Het hoort er gewoon bij. Het is een, stukje, een, stuk, een stuk natuurproduct bewerken in principe. En het geeft ook altijd zo'n stofrommel. Klopt, dat hoort in de werkplaats. Er horen houtsnippers te liggen en uh, het hoort stoffig te zijn. Jij weet het ook wel, hè, dat het moeilijk gesteld is met die uh, oude ambachten. Dat er weinig jongeren zijn die dit soort beroepen kiezen. Ja, klopt. Snap klopt. je dat? Ik denk dat dat wel weer aan zal trekken. Want uiteindelijk, als iedereen professor wordt... er zijn zoveel profes professoren zijn er niet nodig. <tokt> ieder stuk hout is anders, ieder stuk hout werkt anders. Voor mij is hout hout, hoor. Nou, voor mij niet. ambachtslieden dus zijn er nog wel, maar je moet ze goed zoeken, hoorde een bijdrage van Jeroen Schutheiser. In Rwanda wordt vandaag het vonnis uitgesproken in het proces tegen de Rwandese politica Victoire Ingabire. Ingabire woonde al 17 jaar in Nederland, toen ze in 2010 terugkeerde naar haar geboorteland. Daar wilde ze meedoen aan de presidentsverkiezingen. Als ze vrij en eerlijke verkiezingen kunnen organiseren, ben ik zeker dat ik dat winnen. En daarom nu hebben we die steun, vragen we steun aan de donoren in landen. Als Nederland die de verkiezingen steunen, dat ze alles doen dat die, die verkiezingen vrij zijn. In de verkiezingsstrijd zou Ingabir het moeten opnemen tegen president Paul Kagame. Kagame en zijn strijders maakten in 1994 een einde aan de genocide... waarbij 800.000 mensen, vooral Tutsis, werden gedood. Hij is de sterke man die het land rust en economisch herstel bracht. Maar kritiek op zijn bewind duldt hij niet. En Victoire Gabir had kritiek op hem. Na een kritische toespraak, kort na haar aankomst in Rwanda, werd ze opgepakt. Verslaggever Thijs Bouwknecht woonde in Rwanda het proces bij... Waar zij voornamelijk van verdacht wordt, is het steunen van een terroristische organisatie hier over de grens, in de Democratische Republiek Congo. En zij zou daar geld naar toegestuurd hebben om die rebellenbeweging, die terroristische organisatie, zoals ze het hier noemen, aanvallen te laten plegen en druk uit te oefenen op Rwanda. Dat is de voornaamste klacht. Een aantal andere klachten gaan eigenlijk over de genocide die hier in 1994 heeft plaatsgevonden. En zij heeft daar een iets andere mening over dan uh, het officiële verhaal wat hier verteld wordt. Ze dus wordt ook nog eens beschuldigd van het hebben van genocidale ideologie, zoals het heet, en het ontkennen van de genocide, zoals die in 1994 heeft plaatsgevonden. Jan Hofdijk, de Nederlandse advocaat van Ingabier, veegt de beschuldigingen van het Rwandese Openbaar Ministerie van tafel. Ingabir heeft niks misdaan. Het is een politiek proces, vindt hij. Dat is allemaal uh, verzinnerij. Ze, ze maken de, de aanklachten zelf uiteraard, maar het bewijs maken ze er ook bij. De hele gang van zaken rond Ingabir leidt in politiek Nederland tot bezorgdheid. Te meer omdat Nederland in Rwanda meewerkt aan het verbeteren van de justitie. Staatssecretaris van ontwikkelingssamenwerking Ben Knapen steekt daarom zijn licht op in Rwanda. Ik heb, zoals bij de minister van Justitie, bij de president aangedrongen... Op, ja, dat het van belang is dat zij een eerlijk proces... Want logischerwijze ligt dit proces. Dit is wat ook zo het is ook een soort lakmoestest. En dat uh, dit ligt onder een vergrootglas waar iedereen gaat kijken. Op de buitenwereld. Van, uh, hoe verloopt dit? Waar verschillende Nederlandse parlementariërs zich over verbazen. is dat Nederland meewerkt aan het onderzoek tegen Ingabir. Op verzoek van Rwanda. doet de Nederlandse politie huiszoeking in haar huis in Nederland. Computers en documenten worden in beslag genomen. Tot verbazing van Tweede Kamerlid Joël Voordewind. Ja, dat is toch een beetje bizar. want... De Nederlandse regering heeft ons vorige week als parlement een brief gestuurd waarbij zij zegt uh, ook in de toekomst de hulp aan de te stoppen mm -hmm. vanwege uh, te weinig democratiseringsproces, te veel mensenrechten schendingen, te, beperking beperkingen van meningsvrij, meningsvrijheid, uh, politieke opponenten die in de gevangenis uh, verdwijnen. Dus nu is het dezelfde Nederlandse regering die zich voor het karretje laat spannen voor het OM van Rwanda. Uit de bankafschriften zou blijken dat Ingabir geld heeft gestuurd naar een groepering... die bestaat uit Hutu-rebellen, die in 1994 meededen aan de genocide. Vier van die rebellen staan samen met Ingabir terecht. Ze hebben gezegd dat ze geld hebben gekregen van Ingabir. In Nederland maakt de echtgenoot van Ingabir zich zorgen over zijn vrouw... die kaalgeschoren vastzit in de gevangenis in Rwanda. Ik klaar in de gevangenis met deze lange... Juruk de kleur van de gevangenen in Rwanda. Ze heeft geen haar en ze worden gematigd, elkaar geknipt. Hij is somber over de afloop van het proces. President Kagame heeft uh, meerdere keer gezegd dat haar plek in de gevangenis uh, is. Dus uh, er zijn geen rechters die gaan uh, uh, uh, tegen de president uh, uh, werken. Dat kan niet in Rwanda. De procureur-generaal Martin Goga heeft daar gezegd dat ze levenslang in de gevangenis gaat blijven. Later vandaag volgt dus de uitspraak in de zaak tegen Victoire Ingabire. Straks hoort u over Bergen-op-Zoom. Daar hebben ze namelijk een bijzondere maquette op de kop getikt. Zoals de stad er een paar eeuwen geleden uitzag. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB. Erwin de Hart. Goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Uh, er was op de A1 richting Apeldoorn bij uh, Deventer was een fide door een aanrijding. Die file is inmiddels opgelost. Wat wordt het vandaag uh, op vrijdag, Erwin? Nou, vanmiddag begint voor de regio Zuid-Nederland uh, de zomervakantie. Dus uh, veel mensen zullen erop uittrekken, vooral richting het zuiden natuurlijk. Maar de grootste drukte verwachten we door de evenementen. Er zijn er een hoop dit weekend. Bijvoorbeeld in Zeeland: er is het uh, muziekfestival Concert at Sea. Dat is op de Brouwersdam op de N57. Die Brouwersdam is vanmiddag en morgen ook gewoon afgesloten. En daardoor zal het extra druk zijn op de omleidingsroute, de N59... vanuit het knooppunt Hellegadsplein en de N256. In Zuid-Limburg kan het zaterdag druk worden op de A2 door wielerliefhebbers. Die zijn dan onderweg naar het Belgische Luik... waar komend weekend de Tour de France begint. En vooral bij Maastricht kunnen files ontstaan dat daar aan de weg wordt gewerkt. In Drenthe is morgen de jaarlijkse motorrace TT Assen op het circuit. En heel veel uh, ja, tienduizenden fans verwachten we dan... Uh, die voor zorgen op de A28 bij Assen. Goed, Erwin. En uh, half negen vanochtend? Gewoon uh, rustig? Ja, ik denk uh, 30 kilometer hooguit, zoiets. Weinig spits. En opletten op motoren richting Assen. Erwin de Hart bij de ANWB. Dankjewel. Hoi. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Ooster. Dankjewel. Hoi. Yeah. As he goes oh, oh, oh. Oh, oh. as he As I'm reflecting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 About the emptiness I feel like every day, you know. So she's steady, always on your life. That's right, mind. and all the time I think about the happiness you find along the way. Wait, wait, she's wait, wait. Wait. Should I just be the one? Jamie Cullum, nu helemaal klaar. Samen met Relax hoor u Bittersweet. Het historisch centrum, het Markiezenhof in Bergen-op-Zoom... heeft een maquette van de eigen stad in handen weten te krijgen. Een maquette waarop de stad te zien is zoals die er in 1751 uitzag. Meneer Reinders, Wim Reinders, directeur van het Markiezenhof, goeiemorgen. Goeiemorgen. Een maquette, maar dan niet het origineel. Waarom niet het origineel? Nou, het origineel is uh, Frans cultureel erfgoed. Dat voldoet aan, moet aan hele zware eisen voldoen om naar Nederland te komen. En een van de redenen waarom we het niet gedaan hebben... is de enorme transportkosten. Want is oud, is antiek, is veel geld waard, denk ik? Nou, niet zozeer geld waard, maar het is gewoon cultureel erfgoed... en dat gaat Frankrijk heel erg moeilijk uit. Wie heeft het en, gemaakt dan, destijds? Destijds is het gemaakt in opdracht van uh, Lodewijk XV. Die verzamelde van al de steden die hij veroverd had... liet uh, die een maquette maken... en die werden dan tentoongesteld in de galerieën. En die zijn uiteindelijk allemaal in het Museum de Blanc Relief teruggekomen. Er zijn er zo'n 280 van bewaard gebleven van bergen op Zoom. De op één na grootste is die ooit gemaakt is. Aha. He, weet u ook waarom die hem liet, waarom hij die, die maquettes liet maken? Ja, nou, dat hij die steden veroverd had. Maar wat was het doel van die maquettes dan nog? Nou, dat was de grandeur, dat kon hij dus aan het volk laten zien. Zeg, die werden in de galerieën opgesteld, zeg al die maquettes, zodat iedereen kon zien. Hoe goed de veldheren van Frankrijk wel waren in het veroveren van steden. En Bergen op Zoom was een stad die uh, volledig door water omringd kon worden. En dit was de eerste stad die de Fransen ingenomen hadden, ja. die op die manier verdedigd werd. Dus dat was een prestatie van formaat? Dat was een enorme prestatie van formaat. En er is ook een tekening van gemaakt, waarbij Lodewijk de 15e rond de maquette van Bergen op Zoom loopt. En die is in de expositie uiteraard ook te zien. Ja. En dus is het ook een maquette van formaat geworden? Hoe groot is hij? Hij is uh, 65 vierkante meter. Dus uh -huh. we hebben er echt een enorme ruimte voor vrij moeten maken... om te kunnen presenteren. Ja. Dat kan ook een enorme toeristentrekker zijn, denken we. Ja, dat is een behoorlijke zaal in het museum nog, denk ik, hè? Ja. Voor, voor zoiets. En, en hoe ziet die replica eruit? Is, nou, is, het, uh, is het net uh, als het origineel? Nou, Het is net zo mooi, eigenlijk nog mooier... omdat het de kleurechtheid is, uh, is gebleven. Ik berg op Zomers is een fraaie middeleeuwse stad... met een belangrijke militaire functie in het verleden. Ze dus noemden het ook wel de poort naar Zeeland. En... Daar uh, wordt in de maquette heel veel zichtbaar van. Je ziet het als een pareltje liggen in het landschap. Je ziet ook het hele Brabantse wal. En wat heel erg mooi is om te zien is de eerste waterlinie die Nederland ooit gekend heeft. Die liep van Bergen-op-Zoom naar Steenbergen. Die is in de vorm van de drie forten die daarvoor gebouwd zijn. Is heel erg goed zichtbaar. En het aardige is dat het gemeentebestuur nu met een heleboel partijen bezig is om die waterlinies weer opnieuw in ere te herstellen. Om op die manier het toerisme in West-Brabant ook wat meer allure te geven. En dat is ook de reden dat de provincie, die in het programma Landschap van Allure, zich heel graag participeert in dit project en dus een behoorlijke donatie heeft gedaan om deze presentatie mogelijk te maken. Ja. Zegt meneer Reinders, uh, nog even terug naar Lodewijk de 15e, Die tijd althans, want het is wel handig als je marketten maakt... om een luchtfoto te hebben, maar dat hadden ze toen natuurlijk niet. Weet u hoe ze het destijds maakten? Nou, dat werd... Je gelooft het niet. Zeg, we hebben de, onze landmeters ernaar laten kijken... en er is een nieuwe kaart overheen gelegd. Het is... Super nauwkeurig. Het werd gemaakt met hele kleine schriftjes en met de landmeettechnieken van toen. Huisjes zijn stuk voor stuk ingetekend. Die schriftjes gingen dan naar Parijs en daar werden ze nagebouwd. Helaas zijn de schriftjes van Bergen op Zoom niet bewaard gebleven. Ja. Maar de maquette dus wel. Maar de maquette wel. Ja, en die, die kopie, mag u die houden eigenlijk, of niet? Ja, was dat maar waar. Nee, dus niet. Nee, nee dat gaat niet. Nee. Dus u we moet heen en weer... We zullen dus nog wel een poging wagen, maar of dat gaat lukken, dat is natuurlijk de vraag. Dat is natuurlijk niet zo makkelijk. Nee, maar u moet hem dus heen en weer transporteren, dat zal wat kosten. Ja. Nou, we hebben een uh, lokale transporteur, Meerstransport, die brengt hem helemaal heen en weer. En dat was dus een enorme operatie. Want dan denk je een maquette van 65 vierkante meter. Het, het, het geheel zat in negen kisten en woog 3.500 kilo. Dus er is een hele grote transportwagen gevuld en dat is uh, naar, vanuit pa Parijs naar, uh, naar ons gebracht. Volledig gesponsord. Wim Reinders, uh, hartelijk dank vanaf 1 juli hè, te zien. Vanaf 1 juli. Tot en met. Eind oktober. Eind oktober. In Bergen-op-Zoom. In, dus. Bergen in het Markiezenhof. Ja, het mooiste stadspaleis van Nederland. Goed zo. Dat lijkt, ja? nu, dat lijkt me nu wel duidelijk. Meneer Reinders, dank u wel. Goed zo. Goedemorgen. Dag. Het NOS Radio 1 Journal. De Ochtendkranten. Met Rashid Finch. Goedemorgen. Meer dan de helft van de aangehouden straatcriminelen... moet direct na aanhouding via supersnelrecht worden gestraft... wil de hoogste baas van het Openbaar Ministerie, Herman Bolhaar... zegt hij in een interview in De Telegraaf. En dan gaat het met name om fietsendieven, verkeerszondaars en vandalen. Ook wil het OM dat de daders schade aan slachtoffers vergoeden. Een proef in een aantal grote steden is volgens Bolhaar zo'n succes... dat het uiterlijk volgend jaar overal in het land toegepast moet gaan worden. Den Haag en omstreken wordt dé regio voor nationale veiligheid... zegt hoogleraar en veiligheidsexpert Rob de Wijk in de Volkskrant. De Wijk leidt het project The Hague Security Delta. De stad is al de internationale stad van vrede en recht. Daar wordt nu de pijler veiligheid dus aan toegevoegd. Binnen een jaar moet onder meer in het Haagse kantorenpark, Beatrix kwartier, een kenniscentrum komen waar bedrijven, overheden en kennisinstituten rondom het thema samenkomen. Cyberveiligheid wordt een belangrijk thema. Het bedrijf Fox IT zal daar een leidende rol in spelen, aldus dus de volkskrant. Politici krijgen tijdens verkiezingscampagnes te maken met een felle vakbond, staat in het AD. Ze worden onder vuur genomen door gewone werknemers met lastige vragen over bijvoorbeeld de Forense tax of het nieuwe ontslagrecht. De FNV wil hiermee de politiek het mes op de keel zetten. We zullen kalm en respectvol zijn, maar wel confronterend, zo zegt de woordvoerder van het FNV campagneteam in het AD. Zo moet Alexander Pechtold aan een cashier van 20 gaan uitleggen dat ze geen vaste baan kan krijgen en dus geen huis kan kopen, zegt de woordvoerder in het AD. Volgens de FNV praten politici vaak in one-liners en dat willen ze doorbreken. Tweede Kamerlid Cynthia Ortega ontkent in het Nederlands Dagblad... dat ze zich heeft teruggetrokken van de kandidatenlijst van de ChristenUnie. Zoals de partij had laten weten. Ik ben beschikbaar, zegt Ortega in de krant. Met het interview in het Nederlands Dagblad... wil ze het misverstand uit de weg helpen, de wereld helpen. De selectiecommissie van de ChristenUnie zag geen plek voor Ortega bij de top 11... en heeft haar daarom helemaal maar niet opgenomen in de lijst. Op het congres morgen gaat een comité vrienden van Cynthia... een poging doen om haar alsnog op de kandidatenlijst te krijgen. In de Volkskrant aandacht voor een onderzoek dat vraagtekens zet bij mineraalwater. Bevat in veel gevallen minder mineralen dan gewoon kraanwater uit een onderzoek naar 29 merken mineraalwater zonder koolzuur in Duitsland. Tweederde bevat weinig tot zeer weinig minerale stoffen. Er zat te weinig calcium in om iets te betekenen voor de botten... en te weinig magnesium waar de spieren iets aan hebben. Ernstiger is dat de onderzoekers bij 12 merken, waaronder Evian... kiemen aantroffen die het strikt genomen voor consumptie... door baby's, ouderen en zieke mensen noodzakelijk maakt... eerst dat water te koken, al dus de Volkskrant. En tot slot een treurig bericht op de voorpagina van de Telegraaf. Bericht dat een Nederlandse scholier op Puerto Rico is vermoord. 17-jarige jongen lijkt slachtoffer te zijn geworden van een carjack op het Caribische eiland. De jongen had net een nieuwe witte Lexus en daar hadden ze het waarschijnlijk op voorzien. Een scholier woonde al jaren op het eiland met zijn moeder... en zou komende week naar Nederland vliegen om bij zijn vader te gaan wonen. Het ver het krantenoverzicht. De laatste resultaten uit Brussel van de Eurotop hoort u na 7 uur. Blijf luisteren naar het Radio 1 Journaal.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 Kijk op abnamro.nl slash financieren. Denkkracht omzetten in daadkracht. Dat is financieren anno nu. ABN Amro. De bank anno nu. Kies ook voor Luzak College of Lyceum. Kijk op luzak.nl en maak vandaag nog een afspraak. Dit is Radio 1.